En er loopt uit de loterij, ja precies de vader, spreken, nou precies ja. En nu een dronk op mijn kleinkind. Ja, vader en wat dames van Bedusselen wat we altijd te bedusselen hebben, wij gaan er eens stevig tegenaan. Mannen en honden op elkaar. Ja. A great night. No. May or the May get lly not